Middernacht, woensdag 3 juli door negens met het NOS-journaal. De Egyptische president Morsi spreekt op dit moment het land toe... op de Egyptische staatstelevisie. Hij zegt dat hij democratisch is gekozen en niet zal aftreden. Beëindigen van corruptie blijft een grote uitdaging, zei Morsi. Er is volgens de president meer tijd nodig om daar een eind aan te maken. Eerder op de avond eiste hij dat het leger een ultimatum aan zijn adres intrekt. Het leger heeft gedreigd Morsi aan de kant te schuiven... Het gaf de regering 48 uur om aan de wensen van het volk tegemoet te komen. Dat ultimatum loopt morgenmiddag af. Bij botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi zijn zeven doden gevallen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. De doden zouden op drie verschillende plekken in Cairo zijn gevallen. Camille Eurlings wordt lid van het Internationaal Olympisch Comité. Sportkoepel NOC-NSF draagt hem voor als opvolger van koning Willem-Alexander... die eind dit jaar opstapt. Eurlings is topman van de KLM en was daarvoor CDA-politicus. Begin september wordt hij op het IOC-congres in Buenos Aires voorgedragen. De benoeming is dan doorgaans een formaliteit. CDA en PvdA willen opheldering van minister Dijsselbloem... over de bonussen van in totaal 33 miljoen euro... bij vermogensbeheerder Robeco. De Nederlandse bank ging daarmee akkoord... omdat Robeco in een overnameproces zit... en cruciale medewerkers moet zien te behouden. De PvdA vindt de torenhoge bonussen onverteerbaar... Het CDA zegt dat de financiële sector alles doet om het vertrouwen van de burger niet terug te winnen. De Portugese premier Coelho treedt niet af, ondanks het vertrek van zijn minister van Financiën en die van Buitenlandse Zaken. Dat heeft Coelho gezegd in een televisietoespraak. Hoewel het onduidelijk is of zijn regering nog kan steunen op een meerderheid in het Portugese parlement, zegt Coelho dat hij doorgaat met zijn beleid van bezuinigingen. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het blijft regenen tot in de ochtend. Smiddags wordt het dan droger, maar de bewolking blijft overheersen. Het wordt overdag zo'n 18 graden. De dagen daarna meer zon en temperaturen tot 23 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Een klein half jaar geleden verscheen het boek Job dat Roeklips schreef na de dood van zijn zoon. De 18-jarige Job raakte op 17 oktober 2011 vermist nadat hij was gaan zwemmen in de baai bij San Sebastian in Spaans Baskeland. Zijn lichaam is nooit gevonden. Het boek Job beschrijft de pijn, het verdriet, de zoektocht naar een manier om om te gaan met het enorme gemis, de wanhoop en de leegte. Roek Lips heeft na het overlijden van Job ongeveer een jaar niet gewerkt... en is in november vorig jaar weer aan de slag gegaan... als netmanager van Nederland 3. Roek, goedenacht. Welkom. Bedankt. Toen dat boek verscheen... dat was in februari, februari. februari van dit jaar... toen zijn er heel veel interviews geweest op radio, tv, in kranten. Er zijn ongetwijfeld ook heel veel reacties op gekomen. Wat zijn nou reacties die jou in het bijzonder zijn bijgebleven... Ja, die zijn heel divers. Uh, een hele recente die me is bijgebleven. Uh, die ja, Daar heb ik nou, nog wel een paar dagen over nagedacht. Dat was een jongen die uh, zelf ook in dat gebied had gezwommen En uh, die uh, in datzelfde gebied in, in de zee ook uh, onder water was geraakt. Uh, die uh, het gevoel heeft gehad dat hij ging verdrinken. En uh, die had mij in een uitzending gezien, uh, zien vertellen over wat Job overkomen was. Die heeft toen voor het eerst zijn ervaring voor zichzelf op papier gezet. En die had daar niks mee gedaan. Maar die heeft een, uh, uh, een paar weken geleden heeft hij dat alsnog naar me opgestuurd. En in eerste instantie dacht ik, van waarom stuur je dat nou naar me op? Want het was heel indringend hoe hij dat had opgeschreven. En toen uh, later, toen uh, ik het goed las... toen bleek dat hij mij vooral wilde vertellen... Uh, dat het moment dat hij dacht dat hij ging verdrinken... dat hij heel rustig werd. Ja. Uh, dus eigenlijk was het een, een brief om mij te troosten. Uh, maar bij het lezen ja, was dat zo heftig... om zo indringend dat opgeschreven te zien... door iemand die dat bijna zelf ook had meegemaakt. Dat, uh, ja, dat is een, een, eentje die me heel erg is bijgebleven. En, en je zegt waar ik ook daarover nagedacht heb nog. Ja, met name over hoe ik dat nou moest interpreteren. Nee, nee. Ik had dat niet direct door, uh, wat hij met die brief bedoelde. Ik heb hem eerlijk gezegd in eerste instantie ook even weggelegd... nadat ik hem had gelezen. En later las ik hem nog eens terug en toen, en toen kwam die boodschap pas door. Maar dat, dat was een hele bijzondere. Andere reacties die mij... Uh, wat mij steeds weer raakt, wat mij opvalt... Het zijn heel veel mensen sowieso die gereageerd hebben. Uh, maar hoeveel verborgen verdriet er ook is in Nederland. Er zijn heel veel mensen die... Hele intense dingen hebben meegemaakt. en dan het idee hebben. dat ze daar niet over kunnen of niet over mogen praten. We zeggen dan: de wereld draait weer door. Dat is ook zo en dat is ook goed. Maar sommige heftige ervaringen. die. Uh, ja, daar is het ook nodig. om daar vaker en denk ik. en ook meer over te praten. dan soms nu het geval is. En dan. Uh, is het ook goed dat mensen de gelegenheid nemen. om dan een brief te schrijven. En andere voorbeelden die. Want, want mensen kunnen hun hart dan luchten. naar jou. Dat, dat gebeurt ook. Maar er zijn ook mensen die heel uh, uh, constructief bijvoorbeeld aan de slag gaan na het lezen van het boek. Wat mij is opgevallen, dat een aantal mensen uh, zelf in een lang verleden iets hebben meegemaakt. En een van de dingen die ik denk ik in het boek heel erg heb uh, opgeschreven in de zoektocht, is dus hoe ik het ook ben gaan onderzoeken. Uh, elk detail wilde ik uh, weten wat er precies gebeurd was met jongen. En dat ik nu ook reacties krijg, vandaag kreeg ik nog een reactie van iemand... Uh, die vertelde dat zijn moeder was 25 jaar geleden verongelukt. Daar wist hij eigenlijk heel, heel weinig van. Ook een verhaal van, ja, er is eigenlijk in de familie bijna niet meer over gesproken. En die is, na, na het lezen van het boek, is ook op zoek gegaan... naar politierapporten die er nog bleken te zijn... Uh, ook een dominee die had een uh, de, de preek nog bewaard uh, ja. na aanleiding van uh, uh, het afscheid van zijn moeder en die is dat allemaal zeg maar weer gaan verzamelen en dat heeft hem heel goed gedaan. Ja. Ja. Heb jij over zelf ook wel eens het gevoel gehad dat je niet kon praten over je verdriet of niet mocht praten? Uh, nee, nee. Uh, Vanaf het begin heb ik er denk ik vrij veel over gesproken met mensen. Het was ook een soort innerlijke noodzaak bij mezelf om dat te doen. Er zijn natuurlijk wel eens gelegenheden dat je erover zou willen praten. en dat je jezelf afvraagt: is dat handig? Van uh, ja, bijvoorbeeld als het ergens heel gezellig is. en dan uh, ja, wil je ook niet een, een soort sfeerbreker zijn op dat moment. omdat het een heel impactvol verhaal ook is. Maar verder heb jij, heb jij je niet vaak geremd gevoeld en heb je je verhaal steeds kunnen vertellen? Ja, ik heb, nou, ik heb dat heel bewust denk ik wel heel veel gedaan. Ja. Over die reacties gesproken, zijn er veel reacties gekomen? Naar aanleiding van de. Tenminste, ik, ik ben daarvan uitgegaan, maar klopt dat ook? Ja. Ja. Dat, uh, ik uh, overdrijf niet als ik zeg dat er nu, nou op dit moment denk ik, er al meer dan duizend reacties zijn gekomen. Echt? Ja. En. En dat zijn dan ook lange brieven? Daar uh, ja, ja, en uh, tegenwoordig natuurlijk ook veel uh, e-mails. Uh, maar het, ja, het heeft mij echt verbaasd over hoeveel uh, echte brieven er ook binnenkomen. Ja. Ja. En, dat, en dat doet me ook goed. Het, uh, ik, wat het ook doet, is dat het, uh, het, het verbindt. Het geeft ook het gevoel van uh, ja, dat je het echt letterlijk met andere mensen kan delen. Ja. En denk je nooit van, oh, daar heb ik nou even helemaal geen zin in? Uh, natuurlijk zijn er wel eens momenten. maar Een brief hoef je niet altijd op hetzelfde moment nee. te lezen. En het is meer de vraag voor mezelf geweest in de afgelopen periode. Ook van hoe, uh, hoe kan ik al die reacties beantwoorden. En ik denk dat ik daar ook niet altijd in geslaagd ben. Om alle, ik denk dat ik zeker een aantal reacties heb overgeslagen uh, in, in, de, in de loop van de tijd. Dat kan dat kan ook niet toch? Het is ook niet Fysiek, altijd nodig. onmogelijk. Ja, ja maar dat... Uh, maar je hebt wel heel veel, ja. heel veel reacties wel beantwoord dus. Ja, ja, zeker. Ook brieven? Ja. ja. ja. Mooi. Um, ik zeg nu even tegen de luisteraar... dat als, uh, als u zometeen wilt reageren... dan kan dat ook in de tweede uur. Dus dan kunt u ook reageren op, op wat Roek... Uh, de komende drie kwartier gaat vertellen... Um, ja, wij gaan straks praten via het nummer 0800-1121. Uh, daar kunt u naar bellen. Ik geef straks nog wel de andere gegevens door ook. Maar dat kan dus in het tweede uur. Want Roek blijft tot twee uur. En uh, als u meer informatie over dit programma wilt... dan kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek alweer uh, beluisteren als u dat wil. Als u er vannacht niet helemaal aan toe komt. U kunt het podcast, u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebook-site van Casa Luna. Ook altijd de moeite waard om even te gaan kijken. Uh, Roek... We zijn nu naar de reacties gegaan. Uh, het is misschien toch goed om nog even naar 17 oktober 2011 te gaan ook. Want um, dat is de dag dat Job ging zwemmen en niet meer terugkwam. Ja. En jij hoorde dat terwijl je aan het koken was. Het was dus het eind van de middag, stel ik me voor. Ja. En uh, het boek begint ook met... Uh, en de titel van het eerste hoofdstuk is een hele gewone maandag. Ik had de hele dag gewerkt. En ik was s'avonds aan, uh, aan het koken en op dat moment uh, uh, gaat de telefoon. En uh, uh, het is mijn dochter, Anne, die aan de telefoon is op dat moment. En in het begin kan ik haar niet goed verstaan, omdat ze. Uh, ik hoor ook iemand uh, op de achtergrond uh, uh, gillen. En even denk ik op dat moment van luister, iets van ruzie of wat is er aan de hand? En toen ja, sprak zij uh, zeven woorden: uh, Papa Job in zee, nog niet terug. Ja, die vanaf dat moment. Uh, ja, dat was een, een, een. Ja, dat is letterlijk een bom die ontploft. Uh, in, je, in jezelf. Uh, achter, waar ik vaak aan heb gedacht achteraf van. Waarom heb ik. Het was in één keer dat alles, alsof het duidelijk was. Dat, uh, dat hebben mensen van, uh, vaak gevraagd van: heb je, twijfelde je niet op dat ja. moment? In één keer was het van: dit is helemaal fout. En. Uh, nou, Anne en haar moeder, we hebben, uh, uh, haar moeder en ik zijn gescheiden. Die zijn toen direct naar mij toegekomen. En uh, uh, uh, uh, uh, Mintje, mijn vrouw, die is, uh, ook uh, die was onderweg naar huis, dus die kwam eraan. Toen hebben we heel snel overlegd wat we zouden doen. Het was niet meer mogelijk om naar San Sebastian uh, te vliegen die avond. Tenminste niet meer met een directe vlucht. Dus toen ben ik met mijn ex-vrouw in de auto gestapt. En uh, onderweg werd langzamerhand duidelijk wat er gebeurd was. Uh, maar we wisten eigenlijk bijna niks. Uh, en toen nou, hadden contact met buitenlandse zaken gehad. En toen was wel duidelijk dat er een zoekactie in gang was gezet. Uh, en inmiddels ook was afgebroken omdat het donker uh, was geworden. En toen konden ze niet verder zoeken. En uh, de volgende ochtend om half zeven kwamen we aan in uh, San Sebastian. En toen zijn we direct naar het hostel gegaan, waar Job met zijn vrienden en een aantal studenten, waar die, uh, van, hij was 18 jaar net, uh, had net zijn uh, gymnasiediploma gehaald, was net gaan studeren in Utrecht. En traditie is in de, of bij de, de universiteit in Utrecht waar hij zat, was om in de herfstvakantie een liftwedstrijd te organiseren. Daar was hij mee gegaan was op zondagavond uh, aangekomen. Toen heb ik nog een uh, laatste sms van hem gehad Met I'm there, met een uitroepteken en een kus erachter. En uh, ja, daarna is hij, uh, uh, de volgende dag is hij opgestaan. Uh, naar het strand gegaan en gaan zwemmen. En, uh, ja, en daar is het fout gegaan. Ja. Ja. Even over die, die reis daar naartoe. Je, je wordt knettergek waarschijnlijk als je onderweg bent. Maar wordt er ge... hebben jullie gesproken met hem? Hoe gaat dat? Wat zeg je dan? Nou, onderling hebben we eigenlijk heel weinig gesproken... behalve hele praktische dingen van uh, uh, wat moeten we doen. En, en, maar voor de rest de steeds meer ging de telefoon. Uh, dat is, uh, zeker op het ogenblik met sociale media... We verspreiden dit soort dingen zich zo ontzettend snel... dat binnen de kortste keren wisten heel veel mensen... dat er iets aan de hand was en werden we ook de hele tijd gebeld. En zelf wilde ik vooral met instanties bellen. Hè, met, het, uh, met de ambassade in uh, Spanje. Om uh, um die bevestiging te krijgen. Je belt met een alarmcentrale. Ja, je hebt geen idee wat je ook allemaal moet doen. Dus het, we zijn, zeg maar, zolang uh, er nog mensen wakker waren... zijn we vooral heel erg aan het telefoneren geweest. En uh, daarna, toen waren we al voorbij Parijs. Uh, ja, wat ik me daarvan herinner is vooral een hele donkere snelweg... Ja. En toen zijn we onder, uh, uh, ja, onderling ook eigenlijk heel stil geweest. Ja, op een gegeven moment, dat, wat moet je zeggen? Je, je weet niet waar je naartoe rijdt. Ja, je weet dat je ergens naartoe rijdt... waar heel slecht nieuws op je te wachten is. Ja, het allerslechtste ja. nieuws dat je ja. kunt voorstellen. Ja. En dan, nou ja, dan, dan ben je daar en jij bent daar een dag of vijf geweest? Ja. ja. En uh, jouw vrouw is iets sneller. is iets, uh, iets, ja, iets na sneller. een dag teruggegaan. Ja. Ja. En, en ondertussen werd daar gezocht... S'nachts nachts niet, uh, overdag wel. Uh, er waren duikers, maar die konden niet duiken... want de zee was te gevaarlijk. Er waren helikopters, er was een, een waterscooter. Waterscooter. Boten, uh, mensen zochten ja, allemaal. Ja. Maar al die tijd hebben ze niks gevonden. Nee. En dat, en, en dat is uh, ook afschuwelijk. Ja, als je het over die ergste nachtmerrie hebt... dat, uh, dat is dat. En tegelijkertijd ook heel onwezenlijk. In de zin van... Uh, door die helikopters... Uh, die echt heel laag overvlogen de hele tijd, uh, was het heel zichtbaar dat er gezocht werd. Aan de andere kant uh, gaat het leven op zo'n strand ook gewoon door. Ja. Dus er werd ook weer gewoon door uh, badmeesters, werd er uh, in de baai van San Sebastian aan kinderen zwemles gegeven. En uh, Terwijl op de achtergrond uh, een duik uh, of een, uh, een waterscooter aan het zoeken is met een duiker achterop, uh, ja, laat een. een dus een stelletje wat aan het trouwen is in trouwkleding. Foto's van zichzelf uh, maken in dat water waar ik naar sta te kijken. Van, Wordt er zometeen iets gevonden? Ja, dat is een hele absurde uh, werkelijkheid waar je dan staat. Ja. Ja. En, en wanneer geloofde jij dat er niets meer gevonden zou worden? Nou, dat heeft eigenlijk nog, nog veel, langer, veel langer geduurd. Uh, ik was in de veronderstelling dat hoe langer het duurde... Uh, in, in San Sebastian, hoe groter de kans uh, werd... Uh, dat een lichaam op een gegeven moment zou gaan drijven. Pas aan het eind van de week werd duidelijk. En dat heeft ook te maken met... Uh, en, ja, ik spreek geen Spaans en er wordt gebrekkig Engels gesproken. Dus uh, dan is het ook uh, niet makkelijk om alles direct te begrijpen. Maar pas aan het eind van de week begreep ik dat hoe langer het duurde... juist de kans kleiner werd, omdat kijk, een lichaam gaat niet gelijk drijven... Uh, maar een lichaam komt langzaam los van de bodem. En dan krijgt juist de stroming van de zee krijgt de vat op. Uh, en toen begreep ik dus dat uh, als die aan het einde van de week niet gevonden zou zijn... dat zij er daarvan uitgaan dat hij dan niet meer in dat gebied zou aanspoelen. Uh, maar door de stroming meegenomen zou worden. En nou ja, daarom zijn we op een gegeven moment ook weggegaan. Want dan zou die ook in Frankrijk kunnen aanspoelen. En dat zou nog uh, ja, misschien wel weken kunnen duren. Dus uh, we hebben in Nederland nog weken afgewacht op dat telefoontje. Ja. Uh, maar ja, dat telefoontje is nooit gekomen. En heb je je daar op zeker moment bij neer kunnen leggen? Dat, dat je zijn lichaam niet meer zou zien? Uh, ja, dat is een, uh, een lastig verhaal. Maar wat is je erbij neerleggen? He, uh, ik denk ook zo vaak na over het woord van... kan je zoiets nou echt helemaal aanvaarden? Ja. He, dat er zijn momenten dat... Uh, kijk, uh, wij moeten allemaal ook weer verder met ons leven. He? Dus, uh, en het is ook goed om daar ook zelf uh, weer stappen in te zetten. Maar het echte aanvaarden, kan je er echt bij neerleggen... dat is toch heel erg moeilijk uiteindelijk. He, dat, uh, er blijft altijd iets in jezelf waar ook een bepaalde weerstand uh, zit. De andere kant was dat... Uh, Kijk, de, de Wouter die uh, met Job de zee in was gegaan... en uh, heel duidelijk heeft kunnen beschrijven... Of, het, tot bepaalde hoogte wat er gebeurd is. Uh, wij wisten heel goed dat Job verdronken was. Dus er was geen twijfel bij ons van of hij nog in leven zou zijn. En uh, nou, ik denk dat dat ook heel belangrijk is... om weer een stap verder te komen. Uh, uh, en op het moment dat je een niet jezelf toestaat op een gegeven moment ook om echt afscheid te gaan nemen... dan blijft het zo'n open einde dat het ook veel moeilijker is... voor alle mensen daaromheen om, uh, om weer door te gaan. Ja. En uh, ik merkte dat heel snel ook aan de, de vrienden van Job... die op school uh, zaten, uh, dat ze uh, al uh, uh, dat zeiden... dat ze zich niet meer konden concentreren op school. Uh, he, er kwamen allerlei... Uh, en problemen wat dat betreft, uh, ook boven waardoor duidelijk werd... op een gegeven moment moet je ook wel een stap zetten hierin. Ja, en en uh, hoe moeilijk dat ook is. Want jullie hebben er eigenlijk twee gezet. Eerst in een klein gezelschap met... Uh, met uh, bal ja, hoe heet die dingen? De lantaarns? Ja, van de kaarsjes, ja, de, de lucht, uh... Een soort uh, lampionnen met een kaarsje ja. erin. Hè? Of met een uh, vuur erin. Ja. Ja, dat was eerst? Ja, een soort ritueel. He, toen was nog niet bekend of hij ooit gevonden zou worden... maar we hadden wel het gevoel dat we uh, met elkaar... een moment uh, uh, erbij stil moesten staan. Dat heeft ook in die zin... Uh, uh, ja, wel een, uh, goed gewerkt in de zin dat het heeft ons wel rust gebracht in die tijd. Om met elkaar een moment te hebben... Uh, met alle vrienden van Job die uh, uh, uh, we hadden uitgenodigd die erbij waren... Die hebben hun eigen gedachten en wensen opgeschreven op die lampionnen... die de lucht in zijn gegaan. En dat, dat zo'n moment doet heel goed om met elkaar er samen bij stil te staan. Ja. En, maar toen waren we nog niet zover dat we afscheid konden nemen. Dat was na zes weken nadat we... Uh, ik had ook de Nederlandse kustvracht gevraagd van om contact op te nemen. Uh, uh, of tenminste, dat was via uh, Peter van Umm gegaan. Uh, om contact op te nemen met de... Spaanse kustwacht de, om te, de, de generaal der strijdkrachten. De, ja. de, de baas van het leger, zeg maar. Ja. in tijd. Om te kijken of er nog. Uh, welke verwachtingen wij nog konden hebben. of er nog iets gedaan zou kunnen worden. Nou, en toen hebben we van de Nederlandse kustwacht. te horen gekregen op een gegeven moment. dat uh, na zes weken. dat we dan echt geen hoop meer moesten hebben. gezien de situatie. van de zee. van dat moment. hoe de weersomstandigheden waren. Uh, dus toen zijn we tot het moment gekomen om ja, naar een afscheid uh, toe te gaan. En dat was ja. een, een afscheid op 25 november in Theater Gooiland. Ja. Want er is geen begrafenis, geen crematie. En jullie hebben daarvoor gekozen, ook omdat uh, Job van het theater hield. Ja. Ook wel van de aandacht. En dit paste bij hem. Ja, het was, uh, uh, op het gymnasium hebben ze de traditie om één keer per jaar... een grote avond te organiseren, een grote toneelavond. En daar had hij een aantal keren met heel veel plezier aan meegedaan. En uh, die grote avond die vond ook plaats in het Theater Goirland in Hilversum. Ja. En dan heb je afscheid genomen. Maar dan, dan, begint het misschien pas. Het begint natuurlijk niet echt. Maar ik bedoel dan de beren. Dan komt de stilte. En dan word je met jezelf geconfronteerd. Ja, ja. Dat, uh... Ja, zo gaat dat echt. Uh... Dan, dan neemt al heel snel de aandacht af van andere mensen. Dat is ook niet anders. Dat, uh, dat kan, of dat kan ook niet anders. Uh, de, de kinderen gingen ook weer... Uh, die zijn trouwens vrij snel... Uh, de andere kinderen zijn vrij snel ook weer naar school gegaan. Dus het leven neemt voor een deel een bepaalde wending In mijn geval, ja, ik was niet in staat om op dat moment te gaan werken. Uh, en uh, ja, dan ben je in één ineen keer letterlijk zeg maar ook he, voor een deel uit het leven geslagen. En dan zit je thuis. En uh, tegelijkertijd uh, was die stilte ook goed. Ja. He, want in zo'n periode die daaraan vooraf gegaan is... He, die, uh, die, die weken he, van afwachten... en uh, ook heel veel praten met mensen, met instanties... Uh, het toewerken naar het afscheid. In zo'n periode word je ook zo geleefd... Uh, dat het ook goed is om daarna een periode te hebben van... Ja, bij meer de stilte uh, je ook nodig hebt om ja, voor jezelf te gaan bedenken... van hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik een antwoord op ge uh, geven op datgene wat gebeurd is? Ja. Ik heb zelf, uh, dat, dat heb ik al een paar keer gezegd... Uh, dat ik denk van mezelf, dat ik alles aan kan in het leven... behalve de dood van mijn kind. Ja. vaak heb jij dat gedacht? Uh, voor het moment dat je op verdronk of daarna? Dat, ja, dat zijn allebei wel interessant. Ja. Maar ik bedoelde daarna, maar zeg eens maar voor. Ja, tuurlijk. bedoel daar, daarvoor. Ja, dan absoluut. Van de, bedoel ik, op het moment, vanaf het moment dat je vader wordt. Dat, dat is een, denk ik ook een natuurlijke kracht die je in je hebt. Hè? Uh, je wil alles, alles, alles doen om je kind te beschermen. En uh, dus die gedachte dat, ja, die sta je misschien jezelf niet eens toe. Zo diep gaat dat. Uh, nadat uh, het job overkomen was, uh, zijn er wel momenten geweest... dat ik me wel heb afgevraagd van, red ik dit? Uh, er zijn momenten geweest van uh, zo'n diep verdriet... Uh, ja, dat ik echt letterlijk heb, mezelf heb afgevraagd... Van, uh, gaat me dit lukken om hier doorheen te komen? En als je dit had gered, wat was er dan gebeurd? Uh, ja, weet je, daar kan je allerlei uh, gedachten over ontwikkelen. Dat je uh, uh, depressief wordt of uh, uh, dat je leven niet, het leven niet meer lukt... om je leven op te pakken of wat dan ook. Uh, maar het is gewoon een heel diep gevoel. Hè, van, van, dat je, je twijfelt van, lukt me dit om uh, hiermee te, te leren omgaan? Ja. Wat ik wel heb geleerd in die periode is, uh, uh, juist op dat moment, dat soort momenten krijg uh, als je het jezelf toestaat, uh, als je er niet mee in gevecht gaat, maar als je jezelf toestaat dat dat er ook bij hoort, dat dat soort momenten ook weer kracht kunnen geven. De, de uh, momenten de, dat je twijfelt? Nee, aan... juist de juiste momenten van heel diep verdriet, die kunnen ook weer kracht geven. Ja. In verdriet zit ook heel veel kracht. Wat, wat is. Kan je zo'n moment beschrijven van heel diep verdriet? Uh, ja, wat, een, uh, wat een heel voor mij zelf heel intensief moment is geweest om uh, mezelf, uh, dat is een soort gevecht eigenlijk ook geweest om mezelf toe te staan van uh, iemand had mij de vraag gesteld van ben je ook boos op het, wat er gebeurde dus en, ik, en ik had gezegd van uh, hoe kan ik hier nou boos op worden dit had Job niet gewild, dit had niemand gewild, uh, die boosheid die ken ik niet en ik en toch heb je die, die boosheid soms nodig om weer, weer, weer verder te komen. En uh, dat was een avond dat we uh, s'avonds uh, thuis aan tafel zaten... en uh, mijn vrouw en ik aan de tafel zaten te praten. En op een gegeven moment toen stelde zij de vraag... vind je dat Job jou in de steek heeft, heeft gelaten? En die vraag die kwam zo diep bij mij naar binnen... Uh, dat op dat moment ben ik het regende keihard buiten... en ik ben, uh, uh, zonder dat ik schoenen aan had, ben ik de straat opgelopen... En, uh, nou, de, de, uh, Mientje, mijn vrouw, die zei later van, je huilde als een wolf. Nou, ik denk dat dat heel veel zegt. Hè. Dus dat is een ja, soort oermoment. Ik had het gevoel van, uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat je letterlijk helemaal naakt bent, als het ware. Dat je huid zo dun is geworden dat alles door je heen gaat. Ja, en... Toch zijn dat soort momenten dan ook weer... Dat, maar dat zie je pas dat merk je pas later... ook momenten waar je juist weer in verder komt. Want dan ben je echt totaal ten einde raad. Ja. ja. Wanhopig. Ja. Ja. Ja. ja. Ik heb daar wel het beeld van... Hè? we hebben in Nederland de uitspraak van eh, in de put zitten. En eh, als je zoiets overkomt... dan heb je de neiging om er alles aan te doen... om uit die put te blijven. Om letterlijk aan de rand van de put zeg maar, te blijven hangen. Maar zolang je aan die rand van de put blijft hangen... Uh, uh, kost het je enorm veel kracht. En op het moment dat je jezelf toestaat om letterlijk die put in te gaan... dan merk je ook dat er weer bodem onder je voeten is. Maar, maar als je die laat vallen en, weet je niet of je weer naar boven komt. Ja, en juist op het moment dat je onder in de put zit... dat zijn ook de momenten dat je ook weer ziet waar het licht ook weer kan zijn. Ja, want toen jij gehuild had als een wolf... En met die natte sokken weer naar binnen liep. Hoe snel had je dan een gevoel van opluchting? Ja, dat kwam. De, uh, nou, opluchting, dat is niet het, Ach, uh, het, het, het, het woord wat voor mij daarbij past. Wat is het woord? Uh, uh, ja, het is meer dat het verzacht. De. Uh, uh, uh, rouw is heel hard. Dat, is, dat verscheurt letterlijk. En uh, in die verscheurdheid... Uh, ik heb ja, geleerd dat die verscheurdheid soms ook nodig is om uh, ja, me ook weer te helen. Maar wat is dat dan? Uh, ja, ik vind het heel moeilijk om dat zo onder woorden te brengen. Het is, het is vooral jezelf toestaan dat, dat het hele erge verdriet mag zijn. ja. ja. Zou jij een klein stukje willen voorlezen uh, over wat dood is? Want jij hebt dit boek geschreven... en het is, het is ook een zoektocht geworden naar hoe je met dood kunt omgaan... hoe je met rouw kunt omgaan. Je hebt allerlei boeken gelezen. Uh, en en nou ja, Op een gegeven moment schrijf je er iets over. Dat, dat, dat is uh, pagina 162. Ja. Dood is overrompelend. Het zijn meer mijn zenuwen, gevoel en lichaam die reageren... dan mijn verstand, ervaring, inzicht of kennis. De dood is een schreeuw uit een andere dimensie... die onze werkelijkheid verscheurt. Ik kan zwijgen of de schreeuw beantwoorden... verondersteld dat ik een keuze heb. Maar met zwijgen zal het niet verdwijnen. Misschien zal het zelfs groter worden. De schreeuw beantwoorden, goed proberen te beantwoorden... is wat ik heb te doen... Die gedachte komt niet voort uit ervaring, kennis of inzicht... maar uit de invloed die de dood heeft, de kracht van de dood zelf. Die de wereld op zijn grondvesten laat schudden... en mij dwingt anders naar het leven te kijken. Het is een roep die ik moet volgen. De dood te zien als noodzaak van het leven. Hoe, hoe heb je geleerd die schil te beantwoorden? Ehm um... Ja, ik denk vooral door uh, het, het niet uit de weg te gaan. Uh, als ik kijk hoe ik de, de maanden uh, nadat Job verdronken was... Uh, ben doorgekomen. Uh, ja, ik denk dat ik de keuze heb gemaakt... om in eerste instantie alles ervan te willen weten. Uh, dus ik ben het helemaal gaan uitzoeken. Precies de laatste momenten van wat is er gebeurd. Ik ben met de vrienden van Job uh, gaan praten. Uh, dus ik heb heel erg in plaats van ervoor weg te lopen, denk ik... heb ik heel erg juist de confrontatie ermee. Je bent naar zijn kamer gegaan in Utrecht. Ja. Waar, en dat was een heel mooi beeld, vond ik... één haar op het kussen lag. En dat heb ja. je opgepakt en in een envelop gedaan. Ja. Je probeerde op alle manieren ook dicht bij hem te komen. Ja, ja. Ja, dat, uh, die haar kwam overigens door, door een droom die ik had gehad... Ik had een uh, droom gehad dat ik uh, voor de laatste keer naar zijn kamer uh, ging om de kamer op te ruimen. En dat ik een deur van zijn kast uh, opendeed. En uh, uh, dat er een nagelknippertje in die kast lag. En toen ik het nagelknippertje wilde pakken, zag ik dat er een nagel lag. En dan die nagel die pakte ik op. En op dat moment groeide een handje uit die nagel. En dat, had, dat handje had precies de vorm van de hand van Job. En dat was zo'n indringend beeld wat ik had in die droom. En dat voelde ook als een soort van afscheid eigenlijk. Dus toen ik... Wa waarom was dat afscheid dan? Ja, dat handje. Hè? Ik kon dat handje vastpakken. Ja, ja. En dat deed ik ook in die droom. En uh, toen ik terugging naar de, werkelijk terugging naar de kamer van Job... Het, een van de eerste dingen die ik deed, was die kast open. Ja, het, om het te was... kijken of dat, uh, dat beeld uh, klopt. Lag iets? Uh, uh, en daar lag niks. Ja, daar lag van alles. Maar Maar die had ik dus ook al gehad. Dus die hoefde ik niet meer te krijgen. Maar uh, ja, ik denk wel, doordat ik die droom had gehad... Iets, hij had gevoeld hoe belangrijk het was om toch iets vast te pakken. En toen ik een, ja, een haar van hem vond... hij had een uh, hele donkere, herkenbare krullen. En, uh, uh, en door zijn vrienden werd hij ook wel eens Rasta genoemd. Of uh, Afro. En uh, ja, een van die haren lag heel duidelijk op zijn kussen... en die heb ik toen meegenomen. Ja, en, wat, ja. en waar ligt die? Wat, wat, wat doe je daarmee? Ja, die zit nog steeds in uh, een envelop die ik heb dichtgeplakt en die zit in zijn agenda die op mijn bureau ligt. En je weet dat die er is. Ja. En dat is genoeg. Ja. En jij zei, uh, dat en die nagel, die hoef ik niet meer te krijgen, want die heb ik al gehad in die droom. Ja. Zijn die dromen dan zo reëel dat ze je echt iets geven? Ja. Ja. Dat ik. Uh, uh, ik ben f, eigenlijk sinds die tijd ben ik mijn dromen steeds gaan opschrijven. En uh, de, juist door het opschrijven, he, de, daardoor, je kan jezelf volgens mij ook een beetje trainen om dromen daardoor beter te gaan herinneren. Heel veel mensen zeggen: Ja, ik weet niet meer wat ik ja. gedroomd heb. Maar uh, ja, op het moment dat ik s'morgens uh, vlak voor het echte wakker worden zeg, maar, zit in zo'n fase van dat je een beetje bijna wakker bent. En dat is het moment vaak dat je heel goed nog herinnert wat dromen zijn. Als je dat bewust jezelf daar een beetje in gaat trainen. Ja. En het ook gelijk gaat opschrijven, dan kan je heel veel dromen nog herinneren. Maar en dan... dan wordt een droom ook echt een deel van de werkelijkheid. Nou, in ieder geval, ik heb wel geleerd dat er in dromen heel veel boodschappen zitten. Ja, ja. Um, oh, ja, voor, ja, ik wil duizend dingen tegelijk weten, natuurlijk. Maar toch, maar even naar dit andere fragmentje. Daar hebben we iets over afgesproken. Dat is. Ik uh, word ook een dagje ouder. Even kijken. 100. Oh nee, 200, 200, Nee, 113 jaar nummer 26 ja. dat is een moment dat ik uh, s'nachts in bed lig het is nog midden in de nacht ik lig op mijn linkerzijde met mijn benen opgetrokken en mijn gezicht naar de buitenkant van het bed het gevoel dat hij in de buurt is wordt steeds sterker Job als een kleine licht doorschijnende bol neem ik hem waar niet met mijn ogen maar op een andere manier die ik niet echt goed kan omschrijven alsof zich nog een ander zintuig in mij bevindt. Het geeft licht. Zacht wit licht. En dan voel ik zijn verdriet ook weer om me heen. Hij is nu heel dichtbij. En de witte bol daalt neer voor mijn buik. Doodstil blijf ik liggen. Mijn buik wordt warm en dat brengt ons allebei rust. En dan verdwijnt het weer. Ik kijk op mijn wekker en het is net drie uur geweest. Ik slaap niet en het is geen droom... Het voelt als een bijzondere ontmoeting. Ja, zo klinkt het ook. Maar dat licht was er echt. Ja, het is niet echt licht. Uh, licht in de zin van... Uh, alsof je een zaklamp aandoet. En ja, Ik omschrijf het ook in het, in het boek. Hè, van Alsof je nog een ander soort zintuig hebt. En ik gebruik het woord, ja, ik, het woord waarnemen. Dat klopt het beste erbij. Je kan ook op een andere manier nog iets waarnemen. Ja. En... Uh, die ervaring die heb ik een aantal keren uh, gehad. Uh, pas later, ik wist helemaal niet dat dat vaker voorkomt... maar pas later heb ik begrepen dat uh, mensen die op een hele intensieve manier... Uh, iemand verliezen, dat die vaker dit soort ervaringen hebben... en dat vaak ook op deze manier omschrijven. Maar jij voelde zijn verdriet? Ja, ja je voelt, ik voelde zijn energie. Was het niet je eigen verdriet? Uh, nee, nee, nee. Hoe weet je dat? Omdat het uh, uh, uh, heel duidelijk. Uh, je voelt dat het ergens anders vandaan komt. En uh, ja, ik ben er altijd vrij terughoudend ook in om hierover te spreken, maar uiteindelijk ook weer niet. Omdat ik in de loop van de tijd ook heb gemerkt hoe veel mensen dit soort ervaringen hebben. En hoe moeilijk mensen het vaak vinden om dit soort dingen te vertellen. Omdat ze bang zijn om voor gek uitgemaakt te worden. Of uh, ja, dat zou we gedroomd hebben. Wat is dat, dat ook, ook wat jou dan tegenhoudt, om het te vertellen? Waar ik wel ja, terughoudend uh, soms ben daarover. Het, uh, ja, niet iedereen be begrijpt. Het is ook moeilijk te begrijpen... op het moment dat je dat soort dingen zelf niet hebt meegemaakt. Maar het is, het is, het is niet een veronderstellen, het is een weten. Ja. Hij was daar, ja. hij was bij jou. Ja, de vraag bijvoorbeeld ook van... of er na ons leven nog iets is... dat is voor mij ook geen geloven meer. Dat is ook een kwestie van weten. En dat is dus echt veranderd. Uh, ja, ik denk wel dat ik daarvoor ook zeker... daar wel voor open stond. Uh, maar ja, dat is wel voor mij door de ervaring... met uh, uh, wat Job overkomen is en later ook. Uh, want een, een aantal maanden daarna is mijn vader overleden. Uh, is uh, dat idee wel versterkt. Ja, En je kunt ja. er ook niet meer goed tegen als mensen dat niet geloven. Hè? Of in ieder geval zeggen dat ze... Dat onzicht vinden? Nou, nee, iedereen moet dat vooral heel erg voor zichzelf weten. Uh, uh, ik vind het wel soms jammer hè, dat ik denk van: uh, uh, ja, waarom geeft het niet het voordeel van de twijfel? Omdat uh, het geeft ook letterlijk een andere dimensie aan het leven. En ik kan me voor jou voorstellen dat het voor jou onverteerbaar wordt het idee dat er niks is. Nu, nu vooral. Eh. Uh, nou, het geeft wel troost. Ja. Je noemt je vader. En, uh, de, de, ja, ik zal, om dat zelf even kort het samen te vatten. Jouw vader is zijn vader uh, verloren toen hij 18 was. Toen is jou, ja. zijn oop, jouw overgrootopa dus. Nee, mijn nee, zei, opa. sorry, jouw opa, sorry. Ja. Die is uh, omgekomen op een dok, ook bij het water. Dus uh, die is uiteindelijk... Ja. Ja, het is me niet helemaal duidelijk geworden. Want er is iets ontploft en daarna is hij in de zee, of in het water... Uh, mijn opa, die uh, was van oorsprong was die, uh, schipper. En, uh, uh, maar dat schip, dat was vanwege de Tweede Wereldoorlog, uh, daar kon hij niet meer op varen. En toen wilde hij na de Tweede Wereldoorlog wilde die, uh, uh, snel, zeg maar, weer aan een nieuw schip komen. En uh, toen is hij uh, duiker geworden. En dat is een risicovol beroep op zich. Eh, waarmee hij in, hoopte in korte tijd genoeg geld te verdienen... om weer snel aan een schip te komen. En in Amsterdam was er een, uh, een, een droogdok was uh, uh, gebombardeerd door de Duitsers. En dat moest in onderdelen weer boven water worden gehaald. En uh, mijn opa die had als opdracht om explosieven onder water aan te brengen... Uh, zodat het uh, ja, in delen zeg maar, uit het water uh, kon worden getild... En uh, daarbij is het op een gegeven moment uh, uh, fout gegaan. In, uh, dat was 1949. En daarmee is hij om, de, om het leven gekomen. Ja. En jouw vader heeft daar eigenlijk nooit over gesproken. Hij, hij was dus 18, dat is uh, de analogie, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, mijn vader was 18 toen, toen dat zijn behoorlijk. vader uh, ja. overleed. Jouw zoon was 18. Ja. Uh, jouw vader heeft er nooit over gesproken. Hij heeft ook met jou nooit over gesproken. En nee. je bent er na de dood van Job over gaan praten met je vader. En jouw vader kon al niet zo goed meer praten... omdat hij een vorm van... Uh, Aphasie. Dat is, uh, ah, ja, uh, dit ja. is een, een vorm van dementie, zou je kunnen zeggen. Uh, bij, hij was die, absoluut niet gek. Hè, want hij, hij was heel bewust van alles wat hij uh, nog deed. Maar hij had wel uh, een, een, in die zin een afwijking... dat hij de woorden die hij bedacht... kon hij heel moeilijk nog formuleren. Dus hij kan heel, heel moeilijk spreken. Ja. Ja. Dus nee, juist op dat moment gaan jullie praten... over wat er met zijn vader gebeurd is... Waarom wilde je dat zo graag? Uh, nou, het, nadat Job verdronken was, dat, ik had zo'n behoefte om daar steeds met mensen ook over te praten, uh, dat ik me absoluut niet kon voorstellen dat mijn vader over de dood van zijn vader helemaal nooit met mij had gesproken en. Uh, daar ook niet over wilde praten. Dat was bij ons thuis was dat echt altijd een ja, zeg maar rustig een taboe geweest. Daar had je het niet over. Alsof het aan de, uh, op een bordje aan de muur hing. Uh, met mijn moeder had hij er eigenlijk ook niet over gesproken. Met zijn eigen zussen had hij er ook niet over gesproken. Dus dat was een, een, een onderwerp... daar sprak je niet over. Uh, dat is ook iets van een andere generatie. De generatie die vlak na de oorlog is opgegroeid... die uh, ja, dood is ook lange tijd echt een taboe geweest om over te praten. Uh, maar ik kon me dat steeds... omdat ik zelf juist zo graag erover wilde spreken... kon ik me zo moeilijk voorstellen dat hij dat niet deed. Tegelijkertijd vond ik het heel spannend om dat gesprek wel met hem te voeren. Omdat het letterlijk het een beetje het doorbreken van een taboe was uh, bij ons in huis. Maar ik ben achteraf heel blij dat ik dat wel gedaan heb. Ja. ja. En, en heeft hij je veel kunnen vertellen nog? Ondanks die avasie en? Nou, ik denk dat we vooral uh, heel veel dichter bij elkaar uh, zijn gekomen, omdat uh, ik heb het daarvoor eigenlijk nooit over mijn opa gehad. Mijn opa bestond niet, omdat er niet over werd gesproken. Die dus, noemde je ook geen opa? Hè? Nee, ik noemde hem uh, mijn vaders vader. Ja, en pas nadat, want eigenlijk heb ik mijn vader nog een hoop kunnen vertellen, omdat ik in Amsterdam in het, uh, het stadsarchief een hoop heb kunnen vinden over wat er gebeurd was. Mijn vader wist dat zelf uh, voor een deel niet. Uh, heb ik mijn vader eigenlijk kunnen vertellen. En ik heb foto's gevonden over. Het was ook voorpagina nieuws geweest. Uh, en daardoor zijn we, denk ik, op een hele andere manier in ges gesprek met elkaar geraakt. En ook dichter bij elkaar gekomen. En ook letterlijk. Hè? Ja, ja. Want, want jullie waren niet fysiek, jullie. Nee, Kijken ik aan. heb een hele, hele fijne vader uh, gehad. Uh, maar als het gaat over de fysieke intimiteit. Ja, daar heb ik als, uh, zeker al, al, als kind, maar ook later, uh, op latere leeftijd... Ik was wel jaloers op jongens die uh, hun vader konden omhelzen... en die hun vader uh, konden kussen. En dat heb ik uiteindelijk toch kunnen doen. Ja. Kijk, het boek gaat heel erg over dat, dat, dat je Job niet meer hebt kunnen vastpakken. Je hebt hem niet ja. uit de zee kunnen dragen zoals je ja. droomde, zou je kunnen zeggen. Dat jij hem uit de zee droeg en het land opliep. Uh, je hebt hem niet meer kunnen knuffelen. Niet meer. En vanaf dat moment ben je wel op zoek gegaan... naar dat contact met je vader. Heeft dat met elkaar te maken? Uh, nou, wel in de zin van... Uh, dat ik me daardoor meer dan ooit bewust ben geworden... hoe belangrijk... Uh, uh, ook die uh, licha lichamelijke int intimiteit is uh, tussen vaders en zonen. En, uh, uh, dus dit, dit, ik denk dat ik me bewuster ben geworden van dat verlangen. Dat je dat zou kunnen zeggen. En wat bedoel je dan? Het verlangen om op die manier ook contact te hebben met elkaar. Ja. En dat je dat ook echt gezocht hebt met hem. Ja. ja. En hoe, hoe was dat eigenlijk? Om hem dan wel te voelen en een kus te geven. Ja, ik, ik, ik, ik zou kunnen zeggen thuiskomen. Uh, en, en ik denk dat het uiteindelijk mijn vader ook geholpen heeft. Die was toen uh, zelf, ging die hart achteruit. En uh, ik denk, dat onze gesprekken heeft hem ook geholpen... om ook in zijn geval op een andere manier weer afscheid te nemen van het leven. Ja. Ja. Deze drie kwartier zitten er al op, Roek. Uh, ik, ik wil nog, ja, ja, ja. ja. Ja, we hebben ook geen plaatje gedraaid. Maar um, ik wil straks toch nog even een paar, een paar dingen aan jou vragen... die hebben te maken met... want we, er zijn al een paar dingen voorbijgekomen waarin jij bent veranderd. Daar wil ik straks nog iets over weten... en ook het moment dat je weer bent gaan werken. Maar dat tillen we dan over het hoorspel en het nieuws heen. En dan is er ook gelegenheid voor mensen om met jou in gesprek te gaan. Um, wat wij aan mensen nu, aan onze luisteraars, willen vragen is... Uh, of, of, of u thuis uh, ervaring heeft met rouw verwerken, met het omgaan met verlies... Als u die heeft, dan zijn we daar benieuwd. Dan kunt u die doorbellen of mailen. En u kunt ook gewoon vragen stellen aan Roeklips... over ja, zijn ervaringen met, uh, met ja, na de dood van Job... met, met de rouwverwerking, uh, of over het boek. Wat u maar wilt. 0800-1121 is het telefoonnummer. casaluna.ncrv.nl is het mailadres. En hekje Casaluna hebben wij voor de twitteraars. Dus 0800-1121. casaluna.ncrv.nl en hekje Casaluna. Wij maken nu plaats voor Hoorspel De Spin. En zijn dan om twee minuten overeen. De, terug met het tweede deel van Casa Luna. En dus ook met Lips Tot zo. Ik? ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. CRV. De NTR presenteert... De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. de betrouwbaarheid van het Amsterdamse van je de... Aflevering 67. Armin wil praten. Concrete vragen over ons onderzoek mag je weigeren. Dat zit juridisch dicht. Oké, okay, oké. Okay. Maar alsjeblieft met een glimlach. Hè? Niet dat hoorkrugge van de vorige keer. Ik moest opnieuw getuigen voor de enquêtecommissie. Maar anders dan de vorige keer ontbrak het me nu aan de noodzakelijke zekerheid. Trompenberg was dood. Daarom wist ik dat de directie niet bestond. Hoe lang nog? Nou, ze kunnen elk moment komen... Wat me het meest angst inboezemde, was niet die commissie... maar het lot van Saskia, die samen met Nora op de vlucht was voor Armin Oost. Kijk ja, kom op. Eigenlijk kan er niks misgaan. Zolang je maar niet zegt dat de operatie van vandaag je gevaar brengt. Ik zou u dat niet kunnen zeggen. Waarom niet? Als ik u vertel waar het sap werd ingekocht... ligt binnen no time de identiteit van mijn informant op straat. Uh, wat gebeurde er met dat sap nadat de contrabande was verwijderd? Dat werd afgevoerd. Door wie? Door een collega. Hoeveel containers heeft u begeleid, meneer Hofstra? Dat kan ik u niet zeggen. Een grove schatting. Twee? Of is het dichter bij de 20? Dat is correct. Dichter bij de 40. Dat is correct. Over hoeveel vaten per container praten wij? Oh, dat verschilde. 20? Dat is niet zo realistisch, toch? Dan gaat het om 160.000 liter geconcentreerd sap, minimaal. Vertegenwoordigde dat sap nog waarde nadat de lading eruit was gehaald? Geen idee. We waren blij dat we er vanaf waren. Was daar een sapfabrikant bij betrokken? Eurosap? Uh, daar, uh... Uit verslagen blijkt dat er contact is geweest tussen het RGM en die fabrikant. Maar in de boeken is daar niets van terug te vinden. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, we moeten bij mijn collega zijn, de heren van Rijn. Caracas Hilton? Yes, good morning. Uh, room 205, please. Hey, Sammy! Papa! <laughs> maar hier kom je nou? Hey, schatje. Ik kom zodra ik kan, ja? Hoe gaat het met jullie? Het is heel warm hier. <laughs> en de mensen praten gek. <laughs> oh, ja? Sherman? Hey, Wanneer kom je? Lea, ik, uh, ik heb Noor nog niet gevonden. Ik ben dood van de hitte. Ik doe mijn best, dushi, echt. Ik ben een vreemdeling in dit land. Ik spreek geen Spaans. Ik durf de straat niet op. Hou vol, het kan niet lang meer duren. Ik wil alleen maar even jullie stemmen horen. Schiet op, Sherman, anders pak ik een vliegtuig naar Amerika of zo. Dat betekent dat die verwerking in feite de verkoop van het sapconcentraat was. <kijf> Waar bleef dat geld? Ik heb geen idee. Zijn er nooit kwitanties gegeven? Of is de boekhouding geschoond? Als die gegevens zijn verwijderd, dan zal dat niet voor niets zijn gebeurd. Hoe bedoelt u? Uh, nogmaals... Alle informatie over de aan- en verkoop van SAP... kan mogelijk leiden tot onthulling van de activiteiten van onze informant... en daarmee zijn identiteit. Activiteiten? U bedoelt dat uw informant die activiteiten nog steeds ontplooit? U moet hierop antwoorden. Sorry, ik... Ik, ik kan en mag niets zeggen over lopende onderzoeken. Uh, wacht even, begrijp ik het goed? Terwijl wij uw methode onderzoeken, gaat u op dezelfde voet verder. Met alle respect voor de commissie, maar dat u aan het werk bent. betekent niet dat de criminelen hun werkzaamheden hebben opgeschort. Doe mij maar, maar een faasje. Een biertje voor. Me. Nee, nee, nee. We nee. willen koffie. Hey, oh, sorry. Hé, hey, baas, ik zag je niet, man. Koffie. Voor mij ook. Je moet helder blijven. Waarom zo gestrest? Hier, de vrachtbrieven. En de envelop voor Hordijk. Ik ga dat ding halen. Ik heb dorst namelijk. Je wacht met de container tot ik je bel. Waarom? Ik kan hem nu toch gewoon halen? Je wacht. En tot ik je bel doe je helemaal niks. Waarom heb jij het opeens over lopende operaties? Sorry, dat was stom. Daar had ik niet over moeten beginnen. Ik... Waarom gaan we die achterom? Niet zeuren. Geen tijd. We moeten opschieten. Amsterdam heeft Nico Lagersteen opgepakt. En je weet, als Nico praat, pikt Amsterdam de directie nog voor onze neus weg. De directie bestaat niet. Nou, kom op. Daar gaan we. Meneer Hofstra. Meneer Hofstra. De, meneer Hofstra nee, nee. heeft het geld aangepakt. Sorry, geen commentaar. Is er is sprake van corruptie. Nee, nee. geen commentaar. Hofstra, heeft u de opbrengsten van het sap in uw, uw eigen zak gestoken? Aangepakt? Geen commentaar. Is, is er sprake van corruptie? Ja, geen heeft commentaar. Heeft u de opbrengsten van het sap in uw eigen Als het zak het lief, gestoken? Geen commentaar. geen commentaar. Meneer Hofstra. Ja, laat ons even met praten. Meneer Hofstra. Ja? Meneer Hofstra. <tankt> Hoe zit dat nou eigenlijk? De commissie denkt dat er met geld is gesjoemeld. Door ons. Laat korte geldzaken verantwoorden. Is dat sap verkocht? Heeft Eurostap daarvoor betaald? Dat is jouw zorg niet. De beste manier om ons gelijk te halen is vandaag de directie oppakken met hun vingers in de kook. Wie is dat? Zo, de eentje aan het voeren. Geen slecht idee. Heb je brood? We moeten die container nee, nee, Nee, nog niet. Hoezo? Armin wil praten. Maar waarover? Over Saskia en Nora? Of over zijn container, ik weet het niet. Ik zie hem zo. In het Rijksmuseum. Vanwege de veiligheid? Ja. En de container? Die blijft staan. Dat is mijn levensverzekering. Wietse hier. De container kan nog niet worden binnengetrokken. Wat? Er moeten wat plooien worden gladgestreken. Wat voor plooien? Daar wordt aan gewerkt. Hou iedereen stand-by. Jij hebt beloofd dat we de container vandaag binnenhalen, Wietse. Zorg dat het voor elkaar komt, anders is de ellende niet te overzien. Het Joodse bruidje. Denk jij dat Joden zijn? Hm? Een bruiloft? Vindt het er weinig feestelijk uitzien. Maar nou, dat kan aan mij liggen, natuurlijk. Je wilde me spreken. Ja, over die streek die jij me geleverd hebt. Waar heb je het over? Over die kook die jij hebt gejat. De kook die ik heb gejat? Ik moest 400 binnenhalen. Ik heb je 800 gegeven. Lul niet. <lacht> Ze heeft je in je kloten geschopt, hè? Die kook vergeten we. Maar haar moet ik hebben. Er zijn dagen van voorspoed. Er zijn dagen van tegenspoed. Deze dag was er één van tegenspoed. Ik liep met lood in mijn schoenen. Dan gaan zelfs de meest eenvoudige dingen mis. Waarom had ik van tevoren niet wat extra mensen geregeld? De ontknoping naderde. Ik zag de meest voor de hand liggende zaken over het hoofd. Joke, de Wiets Heeft Saskia al iets? Nee, nog steeds niks. Ja, natuurlijk, iedereen. Het hele politieapparaat is nader op zoek. naar de Ik versta je niet. Nee, er staan hier toeristen moeilijk te doen. Dus. Goed, ik bel je later. Hey of zouten met die bus, nou, want mijn auto staat vast hier. Ik ga niet over die bus. Die is van de reisorganisatie. Luister, man. Aan de kant met het ding. Want anders slaat je zo'n geile hond op zijn bek, ja? De chauffeur is er niet. Die wordt hier afgelost, meneer. Sherman, blijf in het museum. Er staan hier buiten twee bannetjes ruzie te schoppen. Ik vertrouw het niet. Je hebt dieke mee verdiend, Armin. Je hebt van alles in die containers gestopt. En ik haalde het allemaal binnen. Ik wil Nora. Je hebt me nooit betaald. Ook niet voor die onkosten. Noora. Er staat nog één container op het douaneterrein. Dat is de laatste. Die haal ik voor je binnen. En daarna hebben we geen verplichtingen meer. Kom op. Het is mooi geweest. Vergeet Nora. Pak de kook. Goed. Aan alles komt een eind. Haal dat ding binnen... Dan zijn we klaar. Neem op. Neem op. Sherman. Sherman. Niet naar buiten komen. Blijf binnen. kan je niet horen. Binnen. Sherman. Hè? Blijf binnen, verdomme. Binnen blijven, Sherman. Domme. Godverdomme staan die kasten uh, in uh, aan nog steeds. Aan de kant! Politie! Alle de kant! Sherman, weg hier! Wat? De mannen van Armin! Lopen, lopen, lopen! lopen. Jezus, Shit. Wat, is dat? wat is dat? Lopen, kom op, lopen! Tunneltje in. Hap. Hap. Hap. <Wrre soortenten> de taxi, taxi! Maar. De uh, shit. Politie, rijden, nu! Oké. Okay. Ben je geraakt? Een schrammetje. Wat is er aan de hand? Ik snap het niet! Ik heb net een afspraak met Arne gemaakt om die container af te leveren. Kan die de container zonder jou van het terrein krijgen? Alleen als hij Regilio heeft. Regilio? Ben je oké? Okay? Oké, okay, blijf zitten waar je zit. Nee, nee, nee, niks doen. Ik bel je, ja? wat vragen mag... Nou, we rijden zoals je wilt, maar uh, waar gaan we naartoe? We zijn zo bij het politiebureau. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Rij. Kom op. Goed. Blijf rijden. Vooruit. Wat moet hij die container binnentrekken? Hij kijkt wel uit. Hij wil me dood hebben. Maar Regilio zou het toch doen? Wat? Wil je hem opofferen? Ik zet er extra mensen op. Ik bescherm Regilio, maar... De container moet naar binnen, Sherman. Het moet doorgaan. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Hajo Bruins en Remy Sambo. Regie, Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario, Henk Apotheker. Bezoek de website, ntr.nl/slash.